Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Gert bij met het NOS journaal. De ziekte van Lyme die een veldagent al heeft opgelopen wordt definitief erkend als een beroepsziekte. De Centrale Raad van Beroep heeft het eerdere oordeel daarover van een rechter bevestigd. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door tekenbeten en kan leiden tot verlamming. De Zeeuwse veldagent lag vaak op de uitkijk naar stropers en moest ook aangereden wild opruimen. Er werd na een jaar ziekte met 20% gekort op zijn salaris. De politie Zeeland moet nu erkennen dat de man de ziekte tijdens zijn werk opliep... en alsnog zijn volledige salaris betalen. De autoriteit Financiële Markten wil een onafhankelijke vergelijkingssite voor verzekeringsproducten. Volgens de financiële toezichthouder moet een klant daarop niet alleen de prijs kunnen vergelijken maar ook kunnen zien hoeveel geld er naar een tussenpersoon gaat. Uit onderzoek van NOS blijkt dat verzekeraars nog steeds enorme provisies geven. Vanaf 1 januari moeten adviseurs de klant informeren over de vergoeding die ze krijgen. Maar de autoriteit Financiële Markten wil daarnaast ook een onafhankelijke website... waar mensen voor een vergelijking terecht kunnen. In de haven van New York is een nieuw Amerikaans marineschip aangekomen... dat is gemaakt van staal van het World Trade Center... De USS New York werd op de kader verwelkomd... door slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001. Toen het de Hudson opvoer in de richting van Ground Zero... vuurde het 21 saluutschoten af... ter ere van de mensen die omkwamen bij 9-11. Westerse leiders en de verenigde Naties... hebben de Afghaanse president Karzai gefeliciteerd met zijn herverkiezing. De kiescommissie riep Karzai eerder vandaag uit tot winnaar... omdat zijn rivaal Abdullah zich had teruggetrokken voor de tweede ronde oud Abdullah had er geen vertrouwen in dat de verkiezingen nu wel eerlijk zouden verlopen. In de eerste ronde was er op grote schaal gefraudeerd. Het weer landt inwaarts, wordt het overwegend droog en klaart het op. Vannacht koelt het af tot 4 graden. Morgen eerst wat zon, later op de dag opnieuw regen. De wind trekt aan tot krachtige vaart. Het wordt smiddags ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 door deze Nora Jones What Am I to You? En uh, het is van een CD die uitgebracht wordt op het Blue Note Record label Feels Like Home. Zo heeft ze de CD genoemd alweer een aantal jaren geleden. En ik zit eigenlijk vol spanning te wachten op een nieuwe CD van deze dame. Welkom bij nog een uur muziek hier via uw eigen favoriete omroep. Dit is Jan Willem-Wa. Hij heeft het over de kortste dag. Ik heb al boodschappen gedaan, ik kant al twee keer naar uit. Ik heb de navas al gedaan, het is koud, maar ik hoef de deur niet meer uit. Gij hebt gebeld en je langs wil komen vandaag, vandaag, vandaag. Ik kan niet wachten tot gevormde deur staat in die gek geruite winterjas. vandaag. Wie komt de kortste dag, de langste nacht. Heb ik cool al gezien dat je verlangen blijven maakt? Hier in de bed ben alles bij de hand. Heb ik? Of je niet langer blijven kan Langer blijven kan De televisie staat besessen We de... rijden elk woord Van de spelletje op SPS, Ja, rijden elk woord Goeie mergen Nederland Zet hem uit, zet hem uit, zet hem uit Trek die mooie flessen open, we gaan hier onderuit. Drinken op de kortste dag, de langste nacht. Heb ik hoe al gezegd, dat je verlangen blijven mag. Hier in de Peppermint, alles bij de hand. Heb ik hoe al gevraagd, of ik niet langer blijven kan. Longer! Nou toch echt naar de C 1000 gaat. Kosten dag hebben we mooi weer gehad Ze vatte gek uit de jas en gooit haar haar over die knijnen bonte kraag. Betreffen ons hier volgend jaar. 21 december volgend jaar. Oe, voor de kosten dag, de langste nacht. Heb ik. Ik gezicht en veel verlangen blijven maar. Hier in dat met alles met de hand. Heb ik al gevraagd: of ik niet langer blijven kan. de tijd geprobeerd in het Engels, daarna in het ABN, oftewel algemeen beschaafd Nederlands, en nu dan in het dialect deze Jan-Willem Roy. En hij doet het goed hoor. Als je deze tonen hoort, dan denk je bij jezelf van, ja wie zal dit nou zijn, hè? Het origineel? Van Laura Pazini. Of van die, die Nederlander? zijn en Dat we niet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 Da na na na Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi een bambino un poco timido, La stringo forte al cuore e sento che ci sei, Ik i compiti di een voorstel en lieve La richten je zeven,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 Van die Nederlander. Dit was het origineel dus van Laura Pausini. En toen dacht ik bij mezelf van, och, laat me dat van Paul de leermaar gewoon eens achteraan starten. Tenminste als hij dat wil. Oh, Sta. Het bed was leeg, je bent vanaf niet hier geweest Ik zou wel weer zijn lijden hangen op een feest Zo gaat het een tijd, ik ben er langzaam aan De reden die je voor je afwezigheid Zijn meestal honderd, dat die window in het Ik slik zelf elke keer weer en dan slaat ik pijn Maar heb zo morgen voor, ik laat je kwijt Dus luister, nee, nou, ik wil niet je Ik wil niet naar je Bedrinkt. Ik hoor het daar in je stem. Je had van mij, maar op wat hij. Ik wil je Ik, Ik wil Prachtig ik van Paul de Leeuw. En als we toch bezig zijn met Nederlands, dan hou ik het gewoon nog even op de Nederlandse taal hoor. Sterk is kustig en Monika. Ik denk wel eens aan Monika die woonde in de straat op nummer 7.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 murah heb niet en niet die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 Woont nu met haar moeder in een andere stad en heeft ze ons geschreven. Vervoren, hij heeft het geschreven en Bert Vervoren is technicus bij het NOB, was technicus bij het NOB, is inmiddels gepensioneerd. En dat was dus niet zijn beroep, het schrijven van liedjes. En dit is een van de liedjes die hij gewoon geschreven heeft en ook meteen een grote hit is geworden. Dit is geschreven door Don Henley, ja, dan kan het eigenlijk al niet uitblijven dat het ook een grote hit wordt. Talking to the Moon, deze keer uitgevoerd door Wim van der Vliert. When the hot September sun down in Texas Suck the streams bone dry Turn the roads to dust In the sleepy little towns down in Texas The shades are all pulled down Trees are all rolled up. And the only thing that breaks the silence are the trucks are passing by. And late at night on the front porch swing, you can hear a full sigh. In the lonesome whippoorwill cries to the stars above He was calling out for His lady love She's been gone De nummers van deze Don Henley en de Eagles, Talking to the Moon. Ik liep van de week door mijn uh, favoriete platenzaak en daar werd ineens dit nummer weer gedraaid. En toen dacht ik bij mezelf van, dat was ik alweer bijna vergeten. En het is zo mooi, hè, van Ilse de Lange.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 There's a lightness in my soul And every time I think I found it I want to touch it, feel it whole And the day that I stop asking Will be the day I say goodbye safer but there's no truth without the lie cause I'm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 Bombastisch, hoor. Dit, uh, Als hij de zee opgaat van Jan Smit Dit is minder bombastisch Een cd van Bonnie Tyler, The Best Ballads En dit is You Are So Beautiful To Me ...dat al lang herkent, hè? Michael Jackson en zijn thriller. Er is weer heel wat te doen over deze Michael Jackson. Hè? Zou hij nou wel of niet echt in zijn laatste film optreden? Dan denk ik wel eens bij mezelf van... ...laat die man toch rusten. Hij heeft zijn werk gedaan, heeft het goed gedaan... En een van zijn grootste hits is dit.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 CD, een best of CD, CD van, uh, van deze formatie. En uh, Your Love is King is misschien wel een van de grootste hits van deze formatie. Hè? Jaren geleden hadden ze heel veel CDs. Op het moment is het een klein beetje rustiger rondom deze dame uit België. No side of improving, we're like a song. Dat was ook de titel This Ain't Gonna Work. Alan Clark, Live It Out. Zo heet zijn cd die hij uitbracht in 2008. En ik heb me laten vertellen dat hij alweer bezig is met een volgende. Deze dame bracht deze cd uit in 2006. Daar ligt een nieuwe op de planken van Marieke Jager. Remember, zo heet dit nummer wat door haar zelf geschreven is. Could you tell me about the things I The appointment I once took for granted. Now I wonder why he's drawing in blue. Could you tell me? dus soms dan ben je voor veel dingen veel te jong, maar Joe Cocker, hij zegt van nee hoor, voor sommige dingen ben je zeker niet te jong You're never too young to die of a broken heart Is geweest en wat moet komen. Mm, het mooiste herinnering die je vindt terwijl je niet zoekt. Het allermooiste is de weg van de tweesprong die je nooit hebt genomen.